11 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Het lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden, is inderdaad van de militair Laurens Frits. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De militair werd sinds september vermist. Gisteren vond de Limburgse politie het lichaam bij een bungalowpark in Herkenbos. Een 47-jarige man die daar een huis heeft, werd begin deze maand aangehouden en wordt verdacht van doodslag in zijn huis en bloedsporen gevonden. Laurens Frits was gelegerd in Münster, in Duitsland. De Spaanse regering heeft 3,6 miljard euro opgehaald... met nieuwe tienjarige staatsobligaties. Spanje betaalt een rente van bijna 7 procent. Dat is een procent meer dan bij de vorige uitgifte. Frankrijk veilt later vandaag staatsobligaties... en ook de Fransen zullen meer rente moeten gaan betalen... want op de obligatiemarkten stijgen de rentes van de probleemlanden... doordat er nog steeds geen oplossing is voor de schuldencrisis. De ECB is volgens handelaren actief om obligaties te kopen, maar dat lijkt weinig op te leveren. De nationale hypotheekgarantie blijft tot 1 juli volgend jaar nog op 350.000 euro staan. Daarna gaat de grens terug naar het oude niveau van 265.000 euro. Dat maakte minister Donner vanmorgen bekend in het NOS Radio 1 journaal. Het vorige kabinet verhoogde de grens van de hypotheekgarantie in 2009 vanwege de crisis. Bij die nationale hypotheekgarantie wordt er tegen betaling borg gestaan voor een lening van de huizenkoper. De vereniging Eigen Huis vindt het een goede zaak dat de regeling voorlopig wordt verlengd. Net als de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM. De NVM zegt dat het voor de onzekere woningmarkt nog steeds hard nodig is dat de nationale hypotheekgarantie op 350.000 euro blijft staan. Bij een vestiging van de Rabobank in Hoenderloo heeft de explosieve opruimingsdienst een explosief onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde op een open veldje. Volgens de politie was het een klein plofje. Uit voorzorg waren tien woningen ontruimd. De explosief werd vannacht bij de bank gevonden nadat het inbraakalarm was afgegaan. De politie van Hoenderloo onderzoekt nog of er bij de Rabobank vestiging iets is buitgemaakt het weer nog vanochtend in het Noordoosten nog even zonnig... later overal bewolkt en nevelig, maar het blijft droog. Het wordt 5 graden in Groningen en 10 graden in Zeeland. AMB de B verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het Noordoosten en Zuiden... komt plaatselijk dichte mist voor. En verder staan er files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... voor even dingen 5 kilometer. De A4 daarna Haag Amsterdam voor Soetewoude 7. A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen 5... En op de A27 gehoor ik hem richting Utrecht voor Hagestein 4 kilometer. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan de meest krachtige benzinemotor in zijn segment. Met toch slechts 20% bijtelling. Denk aan de auto waar je niet aan zou denken. Opel Insignia. De beste auto die we ooit gemaakt hebben.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 De kwaliteit van de postbezorging van PostNL holt achteruit. In Meldpunt klachten van consumenten en postbodes. Over zoekgeraakte, foutbezorgde en vertraagde post. In Meldpunt de klachten en de reactie van PostNL. Vanavond vijf voor half acht, Nederland 2 bij Max.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 En in die tijd zou ik 216.000 keer 21 kunnen zeggen. En dan is het uur ook volgekwaad. Maar tijdens die ene seconde waarin ik 21 zeg... vinden er 9.192.631.770 trillingen plaats. Want precies zo vaak trilt het cesiumatoom per seconde. En dat getal is weer van het grootste belang... in de wetenschappelijke discussie over wat dan heet de schikkelseconde... Mijn opentveld stuitte op die informatie en komt er zo meer over vertellen. Wat voor mensen zitten er eigenlijk in de gevangenis? En wat is het beeld dat de rest van de bevolking van die gevangenen heeft? Dat is onderzocht op verzoek van het Nationaal Gevangenismuseum. En onderzoeker en opdrachtgever schrijven zo bij mij aan. De wereldontvanger bericht over het deel van de Syrische oppositie dat wel degelijk naar de wapens grijpt. En debatteren doen we over de vraag of Polen of Bulgaren of andere Oost-Europeanen die hier langer dan drie maanden wonen en werken verplicht Nederlands moeten leren. Wilt u een beeld? Surf naar degids.fm. Frankrijk en Spanje hebben vandaag geld opgehaald. Er is door Spanje een nieuwe 10-jarige lening uitgeschreven. En wat wil het geval? Ze betalen een hoge rente. André Meijnema, financieel specialist van het NOS Radio 1-journaal. Was erop gerekend, André? Ja hoor, want de markten zitten al wekenlang tegen veel te hoge rentepercentages aan. De druk loopt op, want de oplossing voor de schuldencrisis blijft uit. En dus was het verwacht als landen naar de markt moeten om er geld op te halen... in het geval Spanje en later vandaag nog Frankrijk... dan zullen ze ongetwijfeld een hogere rente moeten betalen. Frankrijk... Uh, sowieso. Nou, Spanje met name dan bijna 7% betalen ze meer uh, voor een, een tienjarige lening en dat is een ruim een procent meer dan een uh, paar maanden geleden toen ze het, uh, voor zo'nzelfde lening de markt opgingen. Anderhalf keer overtekend, dat wil zeggen er was meer belangstelling voor de lening dan dat er werd uitgegeven. Dat is op zich vrij uh, maar de markt houdt zich nu dus zo hard vast. Je kunt een paar keer uh, zo'n hoge rente betalen Hopend dat misschien de rente in de loop van de tijd zal dalen. Als dit aanhoudt, is het ook voor een land uh, funest. Want dat heeft een enorme hoge consequenties. Want je, hebt, je hebt betaalt veel meer voor je staatsschulden dan. Uh... Normaal het geval is het verschil met Duitsland loopt ook bijzonder hoog op. Duitsland betaalt maar voor diezelfde lening nog geen 1,8 procent. En Spanje in dit geval dus bijna 7 procent. Nou, dat soort verschillen die, uh, is niet goed voor de houdbaarheid van staatsschuld van landen. En zijn er al verwachtingen voor de Fransen? Wat moeten die gaan betalen? Nou, die zullen ongetwijfeld in, in de richting gaan van zo'n nou, zo, zo 3,8 uh, uh, tot 4 procent. En dat is ook 2 procent meer dan de, de Duitsers uh, voor die lening moeten betalen. Dus dat zijn ook percentages die niet goed zijn voor zo'n land. En wat je dan ook merkt in die landen, dat eh, aandelenmarkten kijken... met name nu naar die obligatiemarkt, omdat ze denken van... ja, daar zitten de, de, de problemen momenteel, daar zitten de schuldencrisis... die hier dan manifestieerd worden. En dus zie je ook de koersen op de aandelenbeursen teruglopen... bij dit soort hoge rentepercentages. Het blijft verschrikkelijk onrustig op de financiële markten. André Meijnerma, hartelijk dank. De Binnen enkele dagen komt de lang verwachte Nokia Lumia 800 in de winkel. De smartphone die Nokia van de ondergang moet gaan redden. Nokia was ooit marktleider, maar door de iPhone van Apple en de Android van Google... is de dominante positie van Nokia verdwenen. Is die nieuwe Lumia 800 Nokia's reddingsboei? Nou, de telefoon Koen Keins van Hardware.info. Meneer Keins, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hem zelf al geprobeerd, die Nokia Lumia 800? Ja, we hebben een uh, testexemplaar van Nokia ontvangen... Hey, uh, ik heb hem nu ook in de hand en uh, ja, het is wel echt een duidelijke stapje vooruit van, uh, ten opzichte van de toestellen die we de laatste tijd van Nokia hebben. Is die licht in de hand? Ja, het is een, uh, ja, het is een stijlvol toestel. Over de, over de hardware hoeven we ons bij Nokia ook de afgelopen jaren niet zo'n zorgen te maken. Ze weten op zich als geen ander hoe ze, hoe ze mooie en stijlvolle toestellen kunnen maken. Het was juist de software die de laatste tijd bij Nokia natuurlijk het probleem was. Is er uh, metaal in verwerkt, waardoor de antennes misschien wat minder goed door konden? Nee, de, de achterkant is, ja, het, het is van een soort. Uh, ja, plastic is niet juist uh, de juiste naam, het is van een soort kunststof. Maar het is wel dat de, ja, dit hele toestel is uit één stuk gemaakt. En dan met een lekker groot scherm voorop. Met een soort ja, bolling daaroverheen. Waardoor het er ja, echt uitziet als uh, één mooi, fraai heel. En daar kun je dan ook weer op drukken. En dan verschijnt er van alles. Uiteraard. Zo werkt het. Het is echt de touchscreen dus. En het werkt net zoals bij de iPhone en de Android. Met apps. Ja, het is het, de nieuwe Nokia-toestellen uh, maken gebruik van Windows Phone 7.5. Dat is het, het, het mobiele telefoonbesturingssysteem van, van Microsoft. Uh, Windows Phone 7, dat werd vorig jaar al, uh, al geïntroduceerd. Het was een compleet nieuw systeem waarmee Microsoft uh, de, de concurrentie met Apple en met Google uh, weer aanbouwt. En Windows Phone 7.5 is daar uh, de nieuwe versie van. is inmiddels ook al te vinden op toestellen van bijvoorbeeld Samsung en HTC. Uh, maar dat is nu waar Nokia mee aan de slag gaat um, en dat is een, inderdaad een systeem wat net als Android en uh, iOS van, uh, van Apple werkt met apps. Uh, het moet wel zeggen dat Microsoft heeft dat al een beetje op hun eigen manier gedaan. Um, waar bijvoorbeeld zowel Android als iPhone heel erg veel met losse apps werkt. Je hebt een losse Facebook app en een losse Twitter app en ga zo maar door. Uh, werkt Microsoft heeft wat ze noemen zogenaamde hubs en daar komen verschillende, gelijksoortige soorten content bij elkaar. Bijvoorbeeld een People Hub. Er zitten alle sociale dingen in. Daar zitten je Twitter-updates in, daar zitten je Facebook-contacten in. Uh, daar zitten uh, Hives-dingen in, noem het allemaal op. En bijvoorbeeld een Pictures Hub waar je eigen foto's in zitten. De foto's die je online hebt staan, de foto's van je camera. Alles komt zo'n beetje via die hubs bij elkaar. Dan komt vrijwel meteen naar deze Lumia 800 Nokia over een paar weken met nog een smartphone. Wat is dat dan voor Ja, dat is de Lumia 17. En dat is eigenlijk wat goedkopere versie. Want deze Lumia 800, uh, ja, dat, zijn al, dat is een stijlvol ding... maar daardoor ook vrij, uh, vrij prijzig, 500 euro. Dat is niet zo duur als de iPhones... Maar het is toch nog wel een, een aardig bedrag voor een, voor een smartphone. Die Lumia 17, dat zit eigenlijk dezelfde chip in. Uh, dezelfde software. Maar die is gewoon ja, qua, qua toestel wat, uh, wat goedkoper. Hij is, hij is ietsje groter. Uh, er zit een, een kwalitatief ietsje minder scherm in. Uh, hij is wel gewoon van, ik zou zeggen, normaal plastic gemaakt. Uh, maar dat toestel gaat maar zo'n 320 euro inclusief BTW kosten. En da, ja, daar wil we toch een beetje uh, de prijsconcurrentie mee gaan beginnen. En zullen deze smartphones naar rechts van Flops, Nokia... En ook Microsoft niet te vergeten, hè? eindelijk weer op de kaart gaan zitten? Uh, ja, dat is natuurlijk uh, de vraag, want waar uh, zowel Nokia als Microsoft... op dit moment een beetje last van hebben, is een, uh, een kip-ei-probleem. Uh, het probleem wat namelijk Windows Phone 7.5 heeft, is dat er relatief weinig apps voor zijn. Voor zowel iPhone als Android zijn er honderdduizenden. Terwijl voor uh, Windows Phone 7.5 zijn het er enkele tienduizenden. Uh, en ja, developers gaan natuurlijk pas apps maken als heel veel mensen zo'n toestel hebben. En mensen gaan pas zo'n toestel kopen als er heel veel apps zijn. Nou doen wel, Microsoft en Nokia is er alles aan gelegen om dat probleem op te lossen. En ze werken met ontwikkelaars heel hard samen om veel meer apps te gaan maken. Alle belangrijke dingen van Facebook tot Angry Birds zijn al gemaakt voor Windows Phone 7.5. En beide bedrijven geven ook aan dat ze ja, het komende jaar echt alles op alles gaan zetten om het aantal apps flink te gaan verbeteren. En ze moeten ook al want ze hebben eigenlijk allebei niet echt een plan B. Voor Nokia moet dit Windows Phone 7.5 verhaal gewoon gaan lukken. Uh, want ja, anders gaat de, de lijn omlaag alleen maar door. Zou u hem kopen? Uh, ja, ik vind het uh, zelf wel een, uh, een, een zeer aardig toestel. Uh, zowel dus hardwarematig, maar ook dat Windows Phone 7.5. Uh, uh, dat werkt goed. Ik denk dat de mensen die nu een iPhone hebben, die zullen wel echt gewoon graag bij, dat, bij het Apple systeem blijven uh, waar ze gewend zijn. Ik denk dat het wel, zeker omdat er ook goedkopere toestellen komen, dat het een, uh, een, een grote concurrent kan gaan worden voor uh, de verschillende Android toestellen. En, uh, en ja, nogmaals, het is zowel voor Microsoft als Nokia zo belangrijk dat dit lukt. Dat ze vermoedelijk ook qua marketing echt alle registers gaan opentrekken. En uh, dus wat dat betreft uh, is het interessant om te gaan kijken wat er de komende maanden gaat gebeuren. Er liggen nog geen rijen wachtende voor de telefoonwinkels. Nee, dat, uh, dat is echt iets, uh, iets, iets wat alleen uh, Apple voor elkaar krijgt. Dat mensen uh, een recht idolaat worden van een nieuw toestel. Uh, maar wat je wel ziet is dat zeg maar, er, er zijn al aankondigingen en reviews zijn uh, op, uh, op internet geweest. Wij hadden er zelf ook uh, op een uitgebreide preview van. En je ziet wel dat de reacties van mensen uh, daar toch positief op zijn. Terwijl als je de afgelopen uh, t -t -t twee jaar wat over Nokia schreef... was het eigenlijk alleen maar negatieve reacties. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen goed. Morgen wordt hij gelanceerd in Nokia. Lumia 800. Hartelijk dank Koen Krijns van Hardware.info. En deze muziek betekent dat de gids.fm zich gaat bezighouden met wetenschap. En daar hebben we een echte wetenschapsredacteur voor, Mennon Bentveld. Goedemorgen. Je hebt je op de schrikkelseconde gestort. Ja, want het lijkt erop dat die gaat uh, verdwijnen, de schrikkelseconden. Er is al jaren discussie over uh, de club die erover gaat, de Internationale Telecommunicatie Unie... die gaat dat waarschijnlijk besluiten op de vergadering in januari. Er is veel gedoe hè, over die seconde. Ja, veel gedoe. Uh, het is maar seconde, zou je zeggen. Maar er hangt toch nogal wat aan vast. Om, om uit te leggen hoe dat nou zit, gaan we eerst maar eens even kijken naar de oorsprong van onze... Uh, uh, tijdrekening Emeritus Hoogleraar uh, Theoretische Natuurkunde... Sander Baijs daarover. Het uitgangspunt dat er zoiets is als een dag... bijvoorbeeld, je kijkt naar de zon op het hoogste punt. Dat is zeg maar twaalf uur. En dan uh, ga je naar de volgende dag en dan staat hij weer op het hoogste punt. En daartussenin heb je een tijd. Die tijd was een dag. En die kan je in 24 uur verdelen. En op die manier was de tijdsduur van iets daarmee bepaald. Maar goed... Uh, je kunt je wel voorstellen, die beweging van de aarde... die heeft bepaalde irregulariteiten... waardoor die definitie die ik net gaf, fluctueerde. Dus als je dat uitvoerde, dan zou je kunnen zeggen... dan zijn niet alle secondes even lang als je van de ene dag op de andere dag vergelijkt. Dus je zou kunnen zeggen dat leidde tot een onnauwkeurige definitie... van wat dan precies een seconde was... En, en voor navigatie van schepen werd het steeds belangrijker... Uh, om, om die definitie van tijd steeds preciezer te kalibreren... en alle irregulariteiten daaruit te halen. Ja, oké, okay, er moesten dus steeds betere klokken komen. En een van de belangrijkste aanleidingen daarvoor was... Uh, dat de behoefte was om op zee goed te kunnen navigeren. Kijk, in de 15, 16, 17, 18e eeuw dreef ons vermogen als het ware op het water... in onze handelsschepen, al die voorraden ja. uh, die over de oceanen gesleept werden. En er verging nogal wat uh, um, van, van die handelsschepen. Uh, omdat we eigenlijk niet goed konden navigeren. En aangezien tijd en plaats, als je wil navigeren... en als je wil weten waar je zit, alles met elkaar te maken hebben... was een, een goede klok heel erg belangrijk. Een klok die het bleef doen op zee. Nou, Christian Huygens met de penduleklok uit 1657... heeft daar een enorme bijdrage aan geleverd. Uh, is daar natuurlijk doorgegaan. Nog steeds betere klokken. Maar die waren nog steeds gebaseerd op de draaiing van de aarde... en op onze afspraak wat een minuut was... en wat een uur en wat een seconde. Ja. Maar toen halverwege de vorige eeuw, toen uh, werd de boel weer flink overhoop gegooid. Nou, er is een grote ontdekking gedaan... waardoor er een hele andere definitie van tijd is ontstaan. En dat heet atoomklokken. En men is het dus in 1967 of zo... is men het erover eens geworden... dat men een totaal nieuwe definitie van een seconde zou geven. Dat was niet meer, zeg maar, gerelateerd aan de lengte van de dag... maar andersom. De seconde werd gedefinieerd... ...als uh, het aantal trillingen wat een atoom uitvoert. En om heel precies te zijn, ik geloof dat uh, één seconde is nu gedefinieerd... ...als 9.192.631.770 trillingen van het cesiumatoom. Dat zijn... Precies. En die idee is nu dus... ...er is dus een notie, een definitie van tijd... ...die heet uh, International Atomic Time... Dat is eigenlijk een gemiddelde tijd van allerlei uh, atoomklokken die overal ter wereld gebruikt worden. En dat is de zogenaamde UTC. De UTC, dus dat zijn al die atoomklokken bij elkaar. Die zijn waanzinnig nauwkeurig. Worden ieder jaar, iedere paar jaar worden die wel weer verbeterd. Ik ben er ooit geweest in Boulder, in Colorado, zit het Nist. Dat is een onderzoekscentrum en meetinstituut. En daar hebben ze van die atoomklokken staan. Ja, dat zijn zalen vol met lasers en. en warm uh, waarschijnlijk? Heel erg warm of niet? Uh, warm. Nee, dat geloof ik ja. niet. Het zal wel goed gekoeld worden. Maar het, het is waanzinnig. En die hebben een afwijking, als je, als je twee van die atoomklokken naast elkaar zit, je laat ze 10 miljoen jaar lopen. Dan hebben ze over 10 miljoen jaar misschien één seconde verschil. Dus dat is waanzinnig nauwkeurig. Ja. Maar goed, je hebt nu dus de tijd in die atoomklokken, UTC en nog steeds de tijd he, van de draaiing van de aarde... en die afspraak die we gemaakt hebben, de UT-1. Die twee zijn dus bijna hetzelfde, maar niet helemaal. De atoomklok UTC die tilt, tek, tilt netjes, ze telt netjes een seconde af. En eh, bijna zonder afwijking. En die UT-1 ja, die schommelt wat. Nou, wat moet je nou met die twee, Sander Bais. En die twee, UT-1 en UTC... die moeten voortdurend met elkaar geëikt worden... En dat is waar die schrikkelsecondes erin komen. Die UT1 die is na een jaar loopt die eh, anders dan die UTC. En dat betekent dat eens per jaar de UTC met één seconde weer bijvoorbeeld vooruitgezet wordt of achteruitgezet wordt. En dat is die schrikkelseconden. Dit gebeurt zo'n beetje eens in het anderhalf jaar. Dat gebeurt niet op een vast tijdstip. Dat gebeurt als het verschil tussen die twee klokken groter wordt... dan 0,9 seconden, als ik me goed herinner. Nou, moet dus steeds aangepast worden. Het gebeurt niet op vaste tijdstippen. Dat zei die al. Soms één keer per jaar. Soms twee keer in een jaar. Soms jaren niet. En iedereen moet dan ontzettend opletten... of er weer een persbericht van het meetinstituut komt van... jongens, de klokken gaan weer anders. En dan, nou er zal maar eens een computer blijven hangen... of iemand niet opletten. Het is niet standaard. En nu wordt dus besloten, weg met die seconden. Tijden worden wel bijgehouden, hè, want die die lopen nog steeds een beetje uiteen. Dat wordt heel netjes genoteerd, maar er wordt niet meer aangepast. De draaiing van de aarde, die, die tijd, die wordt dus eigenlijk losgelaten. Atoomtijd wordt leidend. Nou ja, eigenlijk kun je zeggen: geeft niks. Uh, zolang je het verschil maar bijhoudt. Nou, dus geen mensen die er natuurlijk iets van merken. In, in het dagelijks leven merken we daar natuurlijk helemaal niks van. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want sterrenkundigen bijvoorbeeld, die zijn daar niet helemaal blij mee. En ik belde ook nog even met de man die de, hè, de sterrenkunde, de astronomie, de wetenschapsjournalist, op de voet volgt Govert Schilling. En volgens hem zijn astronomen uh, er zijn toch wat scheve gezichten. Ja, sterrenkundigen die hebben daar toch een soort emotioneel uh, probleem mee. En dat komt een beetje omdat onze hele tijdrekening natuurlijk gebaseerd is op de hemellichamen... Het jaar door de baan van de aarde om de zon. De maand hebben we te danken aan de omlooptijd van de maan, noem het maar op. En onze tijdrekening was altijd zo precies gekoppeld aan die rotatietijd van de aarde... met al zijn onhebbelijkheden en onvoorspelbare veranderingen. Die schrikkelseconde gaf ons een beetje het idee van... Uh, jongens, wij kunnen wel uh, de tijd in de gaten willen houden... maar het is de aarde die uiteindelijk bepaalt hoe we onze klokken moeten sturen. En nu dat wordt losgelaten zijn er toch astronomen die denken, een hmm, beetje jammer. Ja, een beetje jammer dus, dat die aardrotatietijd een beetje wordt losgelaten. Het is eigenlijk een soort machtstrijd hè, tussen ja. de astronomen die daarvan houden... die die schrikkelseconden steeds willen, hè, willen invoeren en corrigeren... en de techneuten aan de andere kant, de luchtverkeersleiders... de mensen die de handel en de banken en de aandelen in de gaten houden. Noem maar op, de techneuten die hebben, die hebben zoiets weg met die schrikkelseconden. Het is genoeg geweest. En uh, nou, als er nou geen enkele meer is, dan gaat die afwijking zich natuurlijk op een gegeven moment ophopen. Dan wordt het een minuut. Uh, uh, nou ja, in theorie loopt dat dus een beetje op. Ze zeggen: als we dat nou maar bijhouden, is corrigeren niet nodig, maar het loopt op. Uh, uh, moet dat dan niet gecorrigeerd worden? Sander wijs nog even. Ik heb eigenlijk het idee dat ze het helemaal niet willen aanpassen meer. Dat het gewoon afgeschaft wordt. Dus ze verwachten uh, dan een minuutverschil tussen UTC en UT1 in uh, iets van 60 tot 90 jaar. Dat is een minuut. Ja, dus dat is nog steeds heel weinig in de, in de praktische zin van het woord. Nou, misschien een minuut corrigeren over 90 jaar. Misschien dat er ooit weer gecorrigeerd wordt. Maar, Felix, ik kon het niet laten, deze laatste slotwoorden. Het zal onze tijd wel duren. Het is 11 uur, <laughs> 20 minuten en 57 seconden op de kop af. Nu 21 minuten. Zo gaat de tijd. Dankjewel, met Wendt. Dank Dankjewel, Felix. <truimert> ja, dan. Dit is mijn krant. Oh, mag ik dit blad even lezen? Nee, jij zorgt maar voor je eigen lectuur. Hoe moet ik dat doen? Volgens mij zitten we midden op het water. Daar had je op de pier dan maar aan moeten denken. Maar... Op de pier moest ik nog ineens plaatsen. Komt <tie> echt. Je mag wel even een blik werpen in mijn puzzelboekje. Oh, ga je nou wel in de wat te leggen, de bruggenkaten. Daar is de gevangenis niet voor. Hij gaat naar de gevangenis omdat hij een schuld heeft tegenover de maatschappij. En die moet hij inlossen. Dit is geen vakantie met, met extraatjes en doorlopers. Zo is het. Farber. Jij gaat naar de gevangenis, vader. Omdat je straf hebt. En zo is dat. De gevangenis is geen plaats om lekker te laieren en even bij te komen van een zware dag. Sipir Rudy Valkenhagen vertelde het aan gevangene John Kraikamp in de televisieserie Laat maar Zitten. Waarin het gevangenisleven dadig op de haak werd genomen. en er vooral veel hard werd gelachen om de belevenissen achter de tralies. Maar de werkelijkheid is anders. Maar hoe anders? Want. Wat weten we nu eigenlijk helemaal van het gevangenisleven? En waarom denken we bij gedetineerden vaak aan kalende mannen... met tatoeages en dikke buiken? Socioloog Jos Verhagen onderzocht wie, waarom eigenlijk vastzit en zat. En dat staat allemaal in een boek. En het Gevangenismuseum in Veenhuizen... wijt er vanaf zondag een tentoonstelling aan. Jos Verhagen is hier, samen met directeur Peter Sluiter... van het Gevangenismuseum. Heer, goedemorgen. Morgen. Meneer Verhagen, uw boek heet Gedetineerden ontmaskerd. En dan kijk ik naar de voorkant van uw boek en dan zie ik een man die een pentikous deels over zijn hoofd trekt. Waarom dat beeld? Nou, u kunt dat beeld ook uh, in de geschiedenis uh, plaatsen. Ik kwam op die uh, woorden ontmaskeren uh, vanuit het verleden. Waarin het in het gevangeniswezen in Nederland jarenlang gewoonte was dat gedetineerden, als ze uit hun cel kwamen, een kap uh, moesten dragen en volstrekt identiek behandeld werden, een nummer waren. Nou, die tijd ligt achter ons. Intussen hebben mensen een gezicht. Er wordt gekeken naar hun persoonlijke omstandigheden. Er wordt geprobeerd de problemen die ze hebben... daar zoveel mogelijk aan te doen. Dus die anonimiteit is weg. Maar als die straf erop zit, komen mensen buiten. En dan kiezen ze zelf voor die anonimiteit... omdat ze graag hun verleden als ex-gedetineerden maskeren... En daarmee wordt ook niet zo heel veel bekend van wat voor mensen dat nu eigenlijk zijn. En dat beeld op de voorkant van het boek probeert, een beetje abrupt misschien met die ruk... Uh, maar ook niet helemaal vreemd natuurlijk, want je ziet uh, ze zelf ook nog wel... In, uh, de broeders in de misdaad ook die die, die kap gebruiken, ja. die kap eraf gehaald worden... Uh, met de bedoeling om in dit boek te laten zien om wat voor mensen het gaat. En zijn er dan ook de stereotypen waar mensen aan denken op het moment dat ze het hebben over gevangenen? Uh, ja, ik denk dat uh, in het algemeen dat je zou kunnen zeggen... dat wij uh, drie uh, mallen gebruiken... Uh uh, over uh, gedetineerden, dat zijn of uh, uh, slechte rikken, gewetenloze, mensen die bij herhaling uh, slechte dingen doen. Dat moeten we natuurlijk meestal aan denken, uh, of niet? Uh, ja, maar je zou ook uh, uh, heel goed uh, de mal uh, kunnen gebruiken uh, als je een andere mening toegedaan bent. Want die mensen moeten toch wel gestoord zijn. Dan moet er moet toch wel een steekje los zitten dat ze zich zo asociaal gedragen dat ze keer, uh, elke keer weer uh, dit pad opgaan. En dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog de opvatting dat, ja, dat mag dan zo zijn, maar hoe is dat zo gekomen? Laten we daar wat begrip voor proberen op te brengen en kijken hoe dat allemaal zo gegroeid is. Want het is niet alleen maar een slechte jeugd die je in de gevangenis brengt. Nee, het is een opeenstapeling van uh, problemen. En dan uh, is het meer uh, de opvatting van, nou, het zijn diereniswekkende gevallen waar wij... Uh, um, uh, ons best moeten doen om, om hen een betere toekomst te geven. U hebt ze dus onderscheiden in drie verschillende groepen. En die heeft u uh, Engelse namen gegeven. Ja, die, die, die drie uh, uh, Engelse uh, benamingen bestonden hoor. Uh, bad, met en Z. Die bestonden al, dat wist ik niet. Maar goed, dat, uh, uh, dat is dus kennelijk normaal in het geval, dus Ja, die, die, die is in Engeland uh, een, een tijdje geleden ingevoerd door de inspecteur uh, daar. En ik heb hier onderzoek gedaan naar uh, de... de Eigenschappen en de achtergronden van de mensen die hier vastzitten. En dat heb ik gedaan op basis van uh, rapporten die over deze mensen zijn uitgebracht. Tegenwoordig wordt, als je voor de rechter komt... wordt je uitgebreid gescreend op een aantal... Uh, uh, uh, ja, dimensies zal ik maar zeggen. Hoe is het met je uh, uh, relaties? Uh, wat is je zelfbeeld? Uh, hoe kun je omgaan uh, met geld? En die rapporten heeft u kunnen inzien? Die, ja, ik heb uh, een aantal honderden van die rapporten... wat uh, ik zeggen, op één hoop uh, uh, gegooid... en geprobeerd daar van bovenaf dan de grote lijnen in te zien. Dat is wel bijzonder dat u dat mocht of niet? Um, nou... Uh, als je dat op anonieme basis doet, dan is dat uh, niet zo bijzonder toch. Ik wist kenmerken van mensen zonder dat ik uh, wist op wie op ze betrekking hadden. En uh, daarmee heeft u dus die on dat onderscheid uh, gerubriceerd: BED, MET en ZED. BED, dat zijn dus de, de draaiduurcriminelen, kan je het zo ja. verwoorden. MET, dat zijn. Uh, met dat zijn een vaak ook draaiduurcriminelen met een tik. Ja. Ja. En ZED, dat zijn uh, treurige gevallen die in de gevangenis terecht zijn gekomen. Ja. En nou wil ik graag de onderverdeling weten, want eh, mensen thuis moeten eens dus even nadelen. nadenken. Hoeveel bad mensen zitten er in de gevangenis? Hoeveel procent zal dat zijn? Nog even geen antwoord. Hoeveel mad mensen? Hoeveel sad mensen? Moet alles bij elkaar op 100% uitkomen, neem ik aan. Hè? Ja. Kunt u het antwoord geven? Ja, als ik van, van groot naar klein ga, dan begin ik met die sad groep. Dan kom je op 80%. Dat betekent niet dat het allemaal uh, mensen zijn waar je heel veel mededogen mee moet hebben. hoor. Maar wel allemaal mensen die misschien aan het begin van een carrière staan... en waar nog van alles mogelijk is. 15% bed, uh, 5% met, 80, 15, 5 is 100. Enig idee hoeveel Nederlanders er in totaal vastzitten? Ja, uh, dat wordt uh, keurig uh, elke dag weer geregistreerd. 11.739 zou ik denken op dit moment, maar ik kan er wat naast zitten hoor. Uh, dat is het dagsterktecijfer. Uh, maar dat is een beetje uh, bedriegelijk. Want uh, die mensen die daar zitten, die zitten soms lang en soms kort. Dus je kunt ook kijken naar hoeveel mensen komen er nou in een jaar binnen in zo'n gevangenis. En? Dat zijn er 35.000. En hoeveel mensen lopen er rond in Nederland die alles in de gevangenis hebben gezeten? Ja, en dat is dan, daar, is, daar was eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. En dat leek mij een heel interessante vraag als je nu in het museum een tentoonstelling gaat houden over... Gedetineerden, dan denken wij aan diegenen die nu vastzitten... en we zien even over het hoofd dat als we een beetje naar links of een beetje naar rechts kijken... dat we daar misschien wel iemand zien die in het verleden gezeten heeft. En het zijn er? En het zijn er, dat, als ik een generatie neem, dan zijn het er 350.000 uh, mensen. Is, uh... En dat zijn er dus meer dan Nederland heeft aan ambtenaren. Dat zijn er 300.000. Dat zijn er twee keer zoveel als Nederland heeft aan boeren, aan mensen die in de landbouw werken. Dat zijn er dus heel veel Meneer Sluiter, ik kom bij u, want u bent directeur van het museum. Hoe zag er een gevangene er in u eigenlijk uit? Ja, ik, ik moet zeggen, voordat ik directeur was van het gevangenismuseum, was ik gevangenisdirecteur. Dus ik, ik kan mij gedetineerden ah, goed voor de geest. Ik ja. ja, althans, ik weet van wanten. En uw uh, tentoonstelling uh, zal die proberen die vooroordelen die mensen zonder twijfel hebben over gevangenen uh, doorprikken. Ja, de, de opzet van de tentoonstelling is dat mensen... aan het begin van die tentoonstelling... eigenlijk uh, uh, hun eigen vooroordeel nog eens even bevestigd zien... en in het vervolg van de tentoonstelling uh, tot de ontdekking komen... dat hun vooroordeel wel echt een vooroordeel is... en helemaal niet met de werkelijkheid hoeft te kloppen. Ik kom daar binnen en dan, wat zie ik? Wat gebeurt er? Dan, dan, dan ziet u uh, een misdrijf gebeuren... en tegelijkertijd denkt u, oh, maar het is volstrekt duidelijk wie de dader is. En in het verloop en vervolg daarop wordt duidelijk dat dat soort vooroordelen uh, afgaan op uiterlijke kenmerken of wat dan ook, dat dat helemaal niet met de werkelijkheid overeen hoeft te komen. U vertoont een aflevering van Taatoort of van de Alter of van Nee, Turk, zo, of... nee het is iets uh, anders vormgegeven, uh, maar het zet je wel op het verkeerde been. Dus wij beginnen met onze ja. bezoekers op het verkeerde been te zetten om daarna de confrontatie aan te gaan. En dit, opdracht, dit, dit onderzoek is een opdracht van u uitgevoerd. Waarom wilde u dit allemaal zo graag weten? Nou, Omdat wij als Gevangenismuseum natuurlijk uh, uh, onze bezoekers proberen te vertellen... over de geschiedenis van straf en strafden uitvoerlegging. Maar wij vinden het ook heel belangrijk om aan te sluiten bij de actualiteit... en te laten zien wat hedendaagse detentie is... en hoe detentie toch zijn plaats heeft in de samenleving. Meneer Verhagen, hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om een leven weer op te pakken? Uh, kennelijk moeilijk, want als je de inrichtingen nu in zou gaan... dan zie je dat van de drie mensen die je daar ontmoet... twee al eerder hebben gezeten. Deze dus als je grote. er eenmaal komt, dan is het dus heel moeilijk om er buiten te blijven. En dat komt? Omdat ja. de gevangenissen niet echt goed begeleidt? Waar ligt dat Nou, uh, op, op dit moment wordt er, er ontzettend veel energie gestoken... in het uh, begeleiden van... Uh, Mensen, maar uh, nog steeds is het uh, uh, zo dat uh, binnen zes jaar. 50% van degenen die je nu in de gevangenis uh, ziet. Uh, over zes jaar opnieuw één of meerdere keren in die gevangenis hebben gezeten. Ja, dat kan, uh, dat kan heel verschillende uh, achtergronden hebben. Als je het hebt over mensen die heel uh, berekenend in het leven staan. en uh, uh, de, de, de criminaliteit als een professie zien. Die, die, die zul je uh, uh, heel bewust uh, terugzien. Maar ja. er zijn ook, uh, en dat lijkt me toch wel de overhand te hebben... een hele uh, grote groep mensen die wel proberen uh, er buiten te blijven... maar die het dus niet uh, voor elkaar krijgen. Hebben wij veel gevangenen in vergelijking met andere landen? Uh, we zijn een middenmotor geworden. We, we hingen onderaan uh, de ladder, zeg maar. We hebben nu 87 uh, mensen in de gevangenis uh, per 100.000 inwoners. Meneer Sluiter, nog één vraag voor u. Zondag opent de tentoonstelling. Wat ja. wilt u het publiek bijbrengen? Um, nou, het publiek bijbrengen... Ja, bijbrengen in een museum brengt niet zo wat bij. Je Moet het, het zelf maar uitmaken. Dus. Ja, wij willen het bezoek confronteren met hun eigen vooroordelen en met de werkelijkheid zoals die in de Nederlandse gevangenissen eruit ziet. En En die, ze die, die, die tegenstelling, ja. Hartelijk dank Jos Verhagen en Peter Sluiten... over het onderzoek en de tentoonstelling Gevangenen Ontmaskerd. Tot 12 uur nog moeten Oost-Europeanen in ons land verplicht op Nederlandse les, zoals de PvdA wil, daarover het joopdebat. En in Syrië komt bij het protest tegen Assad steeds meer geweld kijken. En de wereldontvanger weet hoe dat in elkaar zit. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. De stoffelijke resten die zijn gevonden in Herkenbos zijn inderdaad van de militair die sinds september werd vermist. De resten werden gisteren opgegraven bij een bungalow park. In de verdwijningszaak van de militair Frits zit een verdachte van 47 vast. De rente die Spanje moet betalen voor de nieuwe tienjarige staatsobligaties is opgelopen tot bijna 7 procent. Bij de vorige emissie een maand geleden was het nog geen 5,5 procent. Frankrijk geeft later vandaag obligaties uit... en verwacht wordt dat ook de Franse staat meer rente moet betalen. De nationale hypotheekgarantie blijft tot 1 juli volgend jaar nog staan... op 350.000 euro. En daarna gaat de grens terug naar het oude niveau, 265.000 euro. Dat heeft minister Donner bekendgemaakt. En Den Bos is uitgeroepen tot fietsstad van 2011. De Fietsersbond is onder de indruk van alle inspanningen die Den Bos doet om het fietsen aan te moedigen. Kosten of moeite zijn gespaard, zegt de Bond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie: er staan fiets op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor Zoetenwouden 6 kilometer. De A27, Breda richting Utrecht, voor Noorderloos 2, voor Knoop met Eveningen, ook 2. En op de A44 richting Amsterdam, tussen oegst en Voorhout, 3 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dit is de gids fm Met Felix Murders. Vandaag komt de dag wat spits dat de bedbuk oprukt. De krant beschrijft dat Nederland te kampen heeft met een explosieve stijging van bedwansen. Vorig, eh, volgens een Amsterdamse bestrijden waren er vorig jaar 80 meldingen van de bedwans. En dit jaar moesten de verdelkers al 300 keer uitrukken. Ik praat over die bedwans met hoogleraar Gezondheidstechniek van de gebouwde omgeving. Annelies van Bronswijk. Mevrouw van Bronswijk, goeiemorgen. Goedemorgen. De bedwans rukt op. Is er sprake van een plaag in Nederland? Uh, ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen, uh, omdat wij op dit moment natuurlijk geen gegevens hebben over alle verschillende soorten gebouwen. Het is bekend dat hotels waar uh, bijvoorbeeld militairen of journalisten of uh, toeristen komen die in Irak, Afghanistan en dat soort landen zijn geweest dat die gemakkelijk in hun bagage bedwansen meenemen. Maar of dat nou ook voor de gewone woonhuizen geldt, ik heb de indruk dat het een beetje een hype is. Het ging zelfs zo ver dat ik vorige week of zo, de week ervoor kwam er een student in alle mogelijke staten bij me langs en of we toch even naar zijn beestjes wilde kijken, want die had echt bedwans. Hij had kriebel aan zijn handen, en zijn voeten. Dat hoort nog niet bij bedwansen. Maar dat bleken dus vliegjes te zijn en en wat huidjes van andere beesten die ook wel eens een huis vindt. Hij had dat ook aan een ongediertebestrijder laten zien. Die had gezegd, ja natuurlijk is het bedwans. we hadden het ook onmiddellijk bestreden voor 180 euro. En die kwam ook weer, wilde ook weer terugkomen. Blijkbaar is er op dit moment het gevoel van, als ik nou uh, jeuk heb... dan moeten het wel bedwansen zijn. Weet u dat ik op dit moment al spontaan jeuk krijg? Nou ja, nou, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk in Nederland honderden redenen om uh, jeuk te krijgen... En Bedwans is daar maar één van en niet de meest voorkomende. Dus ik ben er niet zo van overtuigd dat als je het over heel Nederland bekijkt en alle soorten gebouwen, dat uh, die bedwants nou op dit moment zo enorm aan het oprukken is. Wel zoals ik zei in bepaalde soorten hotels. En wie gelooft waar, waarom denkt u dat er een hype is? Wie, wie vaart er dan wel bij? Ja, maar een hype dat heeft te maken met, met uh, ja, dat weet u natuurlijk wel beter dan ik, hè, hoeveel hmm. aandacht er ook aan wordt uh, geschonken. En het feit dat inderdaad wat betreft uh, de hotels er natuurlijk meer meldingen zijn, dat is juist. En nou zeggen ze in Amerika: good night, sleep tight and don't let the bed bugs bite. Ja, let the bed bugs bite. Ja, ja, ja. Bad ja, ja, ja. Want die dat, bedwansen, oude, dat zijn echte bijters. Die gaan uh, goed de keer. Uh, ja, wat is de keer? Kijk, zo'n zo uh, bedwans, zo'n volwassen bedwans, die zal een bloedmaaltijd nemen zo eens in de week of zo. Maar het, uh, het nadeel is dat ook de oude beter gaan meedoen als je weer een nieuwe beet uh, krijgt, hè? Dus je hebt dan, uh, mensen hebben dan het gevoel dat ze dus wel de hond op zijn aangevallen. Maar het kan ook heel wel zijn dat ze doodgewoon scabies hebben. Of dat hun hond een uh, schilfamijke infectie heeft. Dan heb je precies dezelfde pukkels. Scabies, dat... is dat schurft of zo? Dat is uh, ja. Dat schurft heeft. of... Of dat hun hond een, een infectie heeft. Of, of, of, dat, uh, ja, dus dat, of je dat je buiten hebt gelopen en uh, in het bos uh, larvale teekjes, dus tekenlarfjes, bent tegengekomen. Of dat je, als dus iets eerder in het jaar, uh, oogsmijten buiten op het gras uh, hebt gelopen en daar waren oogsmijten... Ik, of ik dat... moet even een persoonlijke vraag ja, kwijt. Hebt u er ja. zelf ervaring mee gehad met zo'n bedwants? Ik heb ze wel gevangen. En ik ben. In bed? Ver... Nee, nee, nee. Bedwansen zitten natuurlijk merendeels niet in bed, hè? Ja, heten zo. Oh. Ik denk in dat bed? meteen ze zitten in bed. Ja, dat kan, maar... Uh, u ving ze kijk. thuis dan? Nee, bed, bedwansen zijn beestjes. Nou, dat wist u al, platte beestjes, hè, een beetje rond. Ze hebben ze klein natuurlijk, ze worden klein geboren. En na vervellen een aantal malen, dan worden ze wat groter van, natuurlijk. En die, die verschuilen zich dus overdag in, in kleding of in, uh, in de gordijnen voor mijn part. Of uh, uh, inderdaad in het ledikant of, of bij een gemakkelijke uh, bank waar je op, op zit televisie te kijken. Yeah. Want ze houden niet van het licht. En dan komen ze er dus zo nu en dan eens uit in het donker doorgaans, zo eens in de week, om een bloedmaaltijd te uh, te, uh, ...op te nemen. En horen ze van nature thuis in ons kikkerlandje? Nee, natuurlijk. Hè? Ha, ha, ha, ha. <laughs> er hoort heel wat meer hier van nature thuis. Natuurlijk hoort het van nature thuis. Maar wij bespreiden ze natuurlijk al, al generaties lang. En uh, hoewel de tegenwoordige middelen waarmee je ze mag bestrijden... ...niet meer zo effectief zijn, omdat we... Uh, ja, milieuvriendelijk willen zijn, hè? dus niks willen doden. Ja. Dan moet je dan met die bedwansen. Dan ja. kun je ze nog steeds goed bestrijden. Het probleem is vaak dat, uh, bijvoorbeeld dan in die hotels waar ik het eerder over had... dat het te laat wordt onderkend. Hè? Dus dat ze pas zien maar als... ze ergens... Nog één vraag. Hoe kunnen we nou die ja. opmars van die bedwansen, als die al bestaat... als het geen hype is inderdaad, hoe kunnen ja. we die stuiten? Stofzuigen? Nou nee, dat is heel erg eenvoudig eigenlijk. Als je jeuk hebt met pukkels. En je denkt dat het van beestjes is, dan ga je even naar de dermatoloog om te kijken waar het van is. En als je dat dan weet, dan neem je de maatregelen die. Uh, maar welke? Afhangen van... ja. Welke maatregelen welk... moet je nemen dan? Als het bedwanser zouden zijn. Ja? Als het zouden zijn, dan kun je eigenlijk niet om een, uh, een gerenomeerde uh, uh, ongediertebestrijder toe. Je moet dan kijken waar. Nou, het kan. Ja, waar het dus voornamelijk zit, dus heb je kans dat het natuurlijk wel de slaapkamer is. Dan moet je gaan kijken van hoe zo'n bed in elkaar zit, zo'n dus slaapkamer in ja. elkaar zit. Nee, ik zie het even... helemaal voor me. Ik, ik begrijp wat ja, je zegt. je haalt het hele ledikant <laughs> uit elkaar ja. en zo. En nou ja, goed, dit soort... Uh... Zaken. Dus niet maar aan het... te bevelen dat ze in je huis rondlopen in ieder geval, wat ik, wat ik zo hoor. Maar goed, nee, zo vaak maar, komen maar, ze dus niet voor. Ja, maar heb je dus jeuk en pukkels en denk je dan van beestjes is, dan moet je wel hulp zoeken. En die student die bij mij bij langs vond ik wel een goed voorbeeld, die had iets had jeuk en zijn handen en zijn voeten. En ik keek er zo naar en ik dacht, ja, ik denk dat ik weet wat het is, maar mag niet zeggen, want ik ben bioloog. Yeah. Maar, uh, maar omdat hij dus in de media had gehoord en gelezen dat er veel bedwansen voorkwamen, had zijn vriendin tegen hem gezegd, zullen wel bedwansen zijn? Zijn. Nou, ik denk dat er vanavond een heleboel mensen denken. Oeh, ik heb een bedlans ja. in mijn bed. En dan kijken ja, dat ze denk naar een man. Niet, want de meesten An hebben dat natuurlijk nee. helemaal niet. Mevrouw van Bronswijk, ik, ik dank u voor de informatie. Annelies ja, okay. van Bronswijk, Gaat hoogleraar gaan. gezondheidstechniek van de gebouwde omgeving aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vara. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank Nootje richt vandaag je pijl op Syrië. Ja, de, de onrust en de opstand in Syrië die duren nu alweer acht maanden. En veel betogers tegen het regime van president Al-Assad ja, willen heel vreedzaam demonstreren. Hè. Die ge gebruiken geen geweld. Maar er is nu dus een, een oppositiegroep opgestaan die wel naar de wapens grijpt. En dat is het vrije Syrische leger waar je vandaag gisteren al wel hebt over gehoord, denk ik. Ja. En het zou die groep zijn geweest die de afgelopen paar weken al aanvallen uitvoerde op het Syrische leger. En Al Jazeera zond exclusieve beelden uit van zo'n aanval. What's believed to be a rocket-propelled grenade slams into the ground close to a Syrian military vehicle. Oh, wow. It's a new weapon for the Free Syrian Army and a tactical step forward. Volgens al Jazeera zou het dus zijn gegaan om een, een RPG aanvan. Een RPG is een bezoekerachtig wapen waarmee een raket wordt afgevuurd. Ja. En die werd afgeschoten op een convoy. Dat zag je daar in de verte rijden. Grote explosie. Uh, bleek op die video ook niet een heel erg succesvolle aanslag geweest zijn. Want een panzerwagen zag je weer daar doorheen rijden en vertrekken. Maar het tekent wel, hè, het gebruik van, van zo'n wapen, zo'n explosie... dat dat vrije Syrische leger nu ook zwaardere wapens inzet tegen de troepen van president al-Assad. En dat vrije Syrische leger, wat is dat voor een groep? Waar komen die vandaan? Nou, Het gaat om deserteurs. Dat zijn uh, ja, mannen die zijn weggelopen uit of het leger, de, de veiligheidsdiensten, de geheime dienst. Uh, uh, in juli uh, dook deze groep voor het eerst op. Ze maakte een, uh, een YouTube-video en daarop zag je zeven militairen in camouflagepak. En in die video kondigen ze aan dat ze het Syrische leger verlaten. <tied> Ja, deze man die je nu hoort praten, dat is uh, kolonel Riyad al-Assad. Uh, een officier die al 31 jaar carrière maakte in, uh, in, bij de Syrische uh, luchtmacht. Uh, en in deze video kondigt hij de oprichting aan van dat vrije Syrische leger. Uh, en, en wat ze vertellen, hè, dat ze zich opwerpen... als beschermers uh, van het Syrische volk tegen de president. En ja, deze gedeserteerde kolonel die zit nu uh, in Turkije... in een zwaar bewaakt vluchtelingenkamp... Uh, samen met, uh, met uh, ongeveer 60 tot 70 uh, medestanders. En van daaruit zouden zij vanuit Turkije... hun eenheden in Syrië aansturen. Dus ze opereren vanuit Turkije en de Turken laten dat toe? Ja, want uh, zoals je waarschijnlijk wel weet... Die, de, de relatie, de, de vriendschap misschien wel... tussen uh, president Assad en Pekhav... Uh, Premier Erdogan, de Turkse premier, ja, die is ontzettend uh, bekoeld. En Erdogan is nu een van de scherpste criticasters uh, van het Syrische regime. De New York Times had er laatst een, een stuk over, over die banden van, uh, van, van Turkije... van de Turkse regering met de Syrische oppositie en ook met, uh, uh, met kolonel Riyad al-Assad. Uh, en die contacten zijn volgens de Turken humanitair van aard. Hmm. Dus het zou vooralsnog niet gaan om militair advies of wapens... Of, uh, of echt daadwerkelijke militaire steun. Maar ja, die Turken zorgen natuurlijk wel voor een veilige uitvalsbasis. En waarom disserteren al die manschappen van president Al-Assad? Nou, dat is uh, ja, voornamelijk... Die, die verhalen die je lezen en die hoor je wel... omdat ze weigeren om nog langer op ongewapende burgers... op, op vrouwen en kinderen te schieten... Uh, PBS Frontline, Amerikaanse te televisieonderzoeksrubriek, uh, ging undercover in Syrië. Zij spraken met drie deserteurs, die mannen die zijn uh, op de vlucht en ze willen ook niet met hun gezicht in beeld komen. Nou, een van die soldaten die vertelt dat hij werd ingezet bij meer dan 40 demonstraties in de buitenwijken van Damascus. Heb je de orders to shoot? Ja, de, deze directeur die vertelt ook dat hij zelf in de richting van, van de betogers heeft geschoten. En dan zegt hij ook: Ja, ik weet niet of ik ook zelf iemand geraakt heb. Maar bij die schietpartijen ja, gingen heel veel mensen dood. Vielen veel slachtoffers, ook vrouwen en kinderen. Nou, deze overloper die vertelt dat er achter zijn linie: uh, Dat er allemaal militieleden stonden, mensen van de veiligheidsdienst. Uh, en hij zag ook dat een uh, bevriende soldaat. Naast hem die weigerde te schieten en die kreeg een kogel van achter, ja, door een, door een scherpschutter van de militie. En is deze gedeserteerde militair nog iemand die is overgelopen naar het Vrije Syrische Leger? Over deze mensen is het onduidelijk of ze ook echt uh, zich hebben aangesloten bij het Vrije Syrische leger. Uh, maar er schijnen al duizenden militairen uh, gedeserteerd te zijn. Uh, en uh, dat Vrije Syrische leger zegt zelf... nou, we hebben uh, zelf al 10.000 manschappen. In een ander bericht ze hebben ze het zelfs over 15.000 manschappen. Nou, dat zijn toch niet te wel... verifiëren natuurlijk. Nee, dat is niet te verifiëren. Dat moet je echt met een korreltje zout nemen. En uh, nou ja, wat ik al zei, een deel van die deserteurs... Hè, het commando zit in, uh, in Turkije een ander deel zit in Libanon. Libanon is ook een uitvalsbasis. En het Channel 4 News uit Groot-Brittannië... zond laatst beelden uit van een nachtelijke patrouille. En je ziet hoe die soldaten van het vrije Syrische leger... de grens oversteken om een Syrische legerbasis te bespioneren. Hidden inside Syria, Abu Ali receives orders... from another commander by mobile phone. He's told to retreat back to Lebanon... because his men are hopelessly outgunned. Ja, uiteindelijk gebeurt er in deze video, wat, deze patrouille gebeurt te weinig. Die soldaten die krijgen van hooghand het bevel om zich allemaal weer terug te trekken... want de vijand heeft, uh, heeft tanks ja, en daar zijn ze niet tegen opgewassen. Want ze hebben ja, kalasnikovs en jachtgeweren, daar kunnen ze niks tegen tanks beginnen. Ze zijn hopeloos slecht bewapend, zegt deze verslaggever. En Gisteren was het dan ook hier in het nieuws dat het Vrije Syrische leger... onder andere de inlichtingendienst van de luchtmacht heeft aangevallen... in een voorstel van uh, Damaskus. En kennelijk gaat de gewapende strijd nu echt beginnen. Ja, die gaat echt beginnen. De afgelopen weken waren er dus al uh, flinke aanvallen... Van ...van het Vrije Syrische leger. Er zijn hinderlagen gelegd. Uh, bij één aanval in, uh, in Dera, daar de volgt een vuurgevecht... ...daar zouden wel 34 uh, Syrische regeringsmilitairen om het leven zijn gekomen. En ook een aantal mensen van het uh, Vrije Syrische leger, hè, die, die opstandelingen. Ja, en gisteren dus die aanval op, op die grote legerbasis... ...of een luchtmachtbasis, een inlichtingenbasis wordt, uh, wordt gezegd. Er ja. zijn een aantal gebouwen vernietigd zijn... Een goed gecoördineerde aanval met machinegeweren uh, en raketten... van die, uh, van die RPG's. Ja, en dat, dat tekent wel dat ze, uh, dat ze wat meer aandurven. Dat het beter gecoördineerd wordt. Ook andere aanvallen op, uh, op legerposten ook tegelijk. Dus alles bij elkaar. Ja, Zegt dat vrije Syrische leger eigenlijk... de handschoenen gaan uit, hè, de, de gewapende strijd wordt opgevoerd. En daarmee gaat Syrië langzaam maar zeker de kant op van een burgeroorlog. Dankjewel Willem, Frank de nood. Graag tot volgende week. De Gids .fm. Francisco van Jolen zit hier. Hij is chef van joop.nl, de debat van de VARA. En wat is er op dit moment hot op die Goeie, site? Nou, ik, kan, ik kan zien wat er vandaag hot gaat worden zelfs. nog niet ja? wat er vandaan, ja, Want Kijk Ik kan op. aan de achterkant van de site kijken... en ik kan zien wat er binnen een paar minuten op komt staan. En dat gaat namelijk over een voorstel van Dion Graus. Je weet een van de bekendste kamerleden in Nederland. En uh, die heeft uh, de dierenpolitie geïntroduceerd, de cops. Daar was natuurlijk veel over gesproken. Gisteren werd er in de Kamer over gesproken. En het bevalt hem niet hoe daarover geschreven wordt. Dat daar een beetje de spot mee gedreven wordt. En dat er van gezegd... Gezegd wordt dat die, dieren, uh, dat die dierenpolitie niet bij de bierindustrie gaat kijken. Dus hij wil nu een soort perspolitie in werking stellen. Uh, eigenlijk, net zoals de dierenpolitie, dat heeft hij ook gezegd, eigenlijk zoals de dierenpolitie toezicht op de dieren, zo zou er een politie moeten komen die toezicht houdt op journalisten. En dat uh, bent u serieus? Uh, dat is altijd een beetje lastig bij Dion Graus... of hij iets serieus meent, ja of nee. Maar ik vermoed eigenlijk wel dat dat ook dit geval... je denkt vaak dat hij het niet serieus meent... blijkt het toch wel zo te zijn. Ik denk dus dat dit ook wel serieus is. Ja, Hij maakt zich natuurlijk druk, want hij heeft zelf een akkerfietje gehad... met de NOS die een aantal vragen van hem uh, op internet heeft gezet... die ja, niet zo... Wij intelligent, leek op het eerste gezicht. De PVV-fans zien daar grote van. Met de paal van, van, van de enquêtecommissie, die ja. ging over de financiële crisis. En daar virus. is hij boos Sindsdien is hij een beetje boos op journalisten. Nou is de ervaring nooit ruzie maken met journalisten. Dus we moeten zien wat er gebeurt. Tijd voor het Joodse debat. Waar gaat het over, het de debat van vandaag van ja, we gaan het hebben over eh, Oost-Europese arbeidsmigranten. En dat is eh, vooral Poolse werknemers. Dat zijn er inmiddels tienduizenden. En hun integratie verloopt niet altijd vlekkeloos. En de Tweede Kamer die gaat er vandaag over debatteren. PVDA-Kamerlid Martijn van Dam die stelt voor, met een eigen eh, voorstel... om eh, arbeidsmigranten te verplichten om Nederlands te leren. Martijn van Dam zit in de studio in Den Haag. Meneer van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u wilt meer dingen ten aanzien van die Oost-Europeaanse werkkrachten... die we hier in Nederland huisvesten en die hier ja. ook keihard werken. Maar ik uh, beperk me tot het Nederlands leren. En waarom wilt u dat gaan verplichten? Um. Nou, ja, Eigenlijk is dat ook, ook een goede les natuurlijk die we hebben kunnen leren... met de vorige uh, grote groep arbeidsmigranten... namelijk de gastarbeiders van de jaren 60 en 70. Daar hebben we eigenlijk heel lang gewacht met mensen Nederlands leren... omdat er steeds gedacht werd dat mensen hier allemaal maar tijdelijk waren. Ja, we hebben natuurlijk kunnen leren dat dat een illusie was. Mensen komen hier, gaan hard aan het werk... Uh, bouwen hier een toekomst op en dan blijven ze. Um, en ja, weet je, als je een mooie toekomst hier opbouwt... Ja, je hebt groot gelijk. Je hebt het recht om hier te blijven. Dus waarom zou je het niet doen? En dus moeten ze een taalcursus gaan volgen. En wie gaat dat betalen? Ja, um, het nou, plan wat ik gisteren heb voorgesteld is... Um, um, laat de uitzendbureaus die en masse mensen hier naartoe gehaald hebben... want de meerderheid van de Poolse arbeidsmigranten... en andere Oost-Europese arbeidsmigranten... zijn hier niet uit eigen beweging naartoe gereisd. Die hebben niet zelf de auto gepakt. Nee, die zijn in het land waar ze wonen zijn ze geworven door uh, uitzendbureaus. Dat zijn soms uh, hele nette, maar helaas uh, heel vaak... zijn dat een beetje loesje uitzendbureautjes. Die hebben mensen op grote schaal uh, daar... Um, geworven, hier naartoe gehaald. Mensen worden hier gehuisvest in veel te kleine huizen, met veel te veel mensen uh, samen. Ja. Uh, dus ja, en zij hebben daar allemaal dik geld aan verdiend. En de, de kosten, uh, handhaving voor, uh, die, uh, voor die huisvesting, maar dus ook het leren van de taal, die zouden dan voor de samenleving zijn. Uh, ik denk dat het beter is om gewoon degene die die die mensen hier naartoe hebben gehad, ook te zeggen... ja, maar wacht, dan verwachten we ook iets van je terug. Namelijk dat je ook zorgt dat mensen Nederlands leren. Meneer Van Gool, goedemorgen. Frank Van Gool, u bent directeur van Otto Workforce... de grootste uitzender van arbeidsmigranten in Nederland. U zit in een studio in Nijmegen. U moet die taalcursus gaan betalen, zegt Martijn van Dam van de PvdA. Ja, goedemorgen. Ik eh, on ondersteun de plannen in, in hoofdlijnen van uh, meneer Van Dam. Ja, dat, wat, uh, wat hij net even schetste, hè? wat er allemaal ja, moet gebeuren. Ja, ja, en maar ook, ik, ik berg me tot die taalkeuzes, heb ik gezegd. Maar wat vindt u daarvan, dat u die moet gaan dragen, die kosten? Nou, we moeten eerst even gaan kijken... We praten hier over de uitzendbureaus, maar het is natuurlijk veel groter. Natuurlijk, uitzendbureaus halen ongeveer 50% van de mensen naar Nederland toe. En uh, we hebben ook werkgevers die dat ook, zo, uh, ook uh, zelf organiseren. Dus het is van belang dat deze mensen... Uh, deze werkgevers, hè, dat iedereen het gaat doen. Dus niet alleen de uitzendbureaus, als het ware, in een hoekje zetten. Dus niet alleen uh, de uitzendbureaus, maar ook de werkgevers... Uh, moeten wat u betreft deze taalcursus gaan financieren. Ja, en ik, ik zie, het plan is heel goed. Alleen we moeten zorgen dat het praktisch uitvoerbaar wordt. We moeten ook opletten dat we niet gaan discrimineren. Hè, want wat, wat doen we met de mensen die nu op de arbeidsmarkt zitten... die niet de Nederlandse taal spreken? Dus ik denk dat we het veel breder moeten trekken. Ik denk ook dat, uh, hè, hoe gaan we dadelijk met de Engelsen om en met de Amerikaanse die hier komen werken. En we moeten ook kijken naar de periode dat ze hier komen. Mensen die zich hier willen vestigen in de toekomst... daar ben ik het heilig van overtuigd. We moeten zorgen dat die allemaal Nederlands gaan ja, Maar Meneer Van Damme, als ik het goed begrepen heb... is het zo dat u ze al na drie maanden wonen en werken... hier Nederlands wil aanbieden? Ja, dat is namelijk eigenlijk de grens die in de Europese regels geldt. Uh, dat is, Mensen hebben de vrijheid om hier gewoon drie maanden uh, te blijven. Uh, ook zonder dat ze, in uh, zoals dat zo mooi heet, middelen van bestaan hebben. Uh, als je langer wil blijven, dan moet je middelen van bestaan hebben. Dus dan moet je werk hebben. Dus ik en dan, dan zegt meneer Van, van Gogh, ja, dan, dan moet je niet grens. alleen die uitzendbureaus verantwoordelijk stellen... voor die taalkursussen, maar ook de werkgevers... die soms gewoon rechtstreeks vanuit Polen of van welke oost europese land dan ook werknemers aantrekken? Ja, dat vind ik op zich geen verkeerd voorstel. Alleen dat is wettelijk wat moeilijker te regelen dan de uitzendbureaus. Oh. Uitzend, uitzendbureaus uh, heb je namelijk twee mogelijkheden. Namelijk Ten eerste, wij vinden eigenlijk dat uitzendbureaus... gecertificeerd zouden moeten worden. Want er zijn op dit moment veel te veel loesje ondernemers op die markt. Uh, yes. Het gaat echt om vijf tot zesduizend bureaus die mensen uh, uitbuiten. Um, maar dan blijven er straks alleen de goede over... en die moeten dan gewoon die taalkeuzes gaan betalen. Ja, wat, ja, weet je, want dat is precies wat de heer Van Gogh net zegt. Um, um, uit zijn bureaus hebben minstens de helft van alle arbeidsmigranten... zelf hier naartoe gehaald. Dan en wat dat doen we nou dan met ze de natuurlijk rest? Niet, um, um, nee, ik wou even zeggen, kijk, dat doen ze natuurlijk niet uh, uit medemenselijkheid... alleen om mensen hier een goede toekomst te bieden. Dat doen ze gewoon omdat daar dik en dik geld naar verdiend is. Oh, natuurlijk. Geld maar uh, wat um, doen we met de rest? Wat doen we met die andere 50 procent? Ja, kijk, ook daar zullen we wegen voor, uh, voor moeten vinden. Een van de wegen die wij al bedacht hebben, is uh, dat heet een leeftijdsonafhankelijke leerplicht. Dat is eigenlijk hetzelfde als de inburgeringsplicht. Maar dat mag niet van Europa. Als je het via de leerplicht regelt, dan mag het wel. Um, dus daarmee kunnen we ook de rest van de uh, Oost-Europese arbeidsmigranten Nederlands laten leren. En, en dat is volgens mij waar het echt om draait. De is dat we dat zo snel mogelijk doen. Hoe ja. wordt daar op, uh, op jouw punt nou ja, op gereageerd? mensen zich af of dat, dat wel zo is of je die mensen wel wat kunt verplichten. Want het gaat over EU ingezeten. Dus kun je dus niks opleggen? Dat bleek onlangs weer bij de Turken die geen inburgingslessen hoeven te volgen. Meneer van Dam. Ja, dat, dat is het mooie van dit voorstel. Het zou ook inderdaad voor de Turkse migranten gelden. Maar uh, als je dat via de leerplicht doet. Want de leerplicht geldt namelijk voor iedere inwoner van je land. En maakt dus geen onderscheid tussen de ene EU-burger en de andere. Uh, en daarom is het binnen het Europese recht wel, uh, en nou, wel een mogelijkheid. Ik meneer Van Gool, nog iets zeggen. En namelijk, uh, hoe doe je dat dan met de Engelse en Amerikaanse uh, werknemers die hier aan de slag gaan voor meer dan drie maanden? Ja, kijk, laten we, we wel reëel zijn. Het is niet zo dat uitzendbureaus zoals het uitzendbureau van de heer Van Gol op grote schaal Amerikanen naar, naar Nederland toe nee, hebben Nee, maar gehaald. je discrimineert natuurlijk. Ja, nee, dus kijk, in de wet kun je nooit zeggen... het is alleen voor Oost-Europeanen. Dus je zult altijd moeten zeggen... het is voor mensen die onvoldoende Nederlands spreken. Kijk, en op het moment dat uitzendbureaus... ineens op grote schaal Engelsen hier naartoe gaan halen... of uh, Spanjaarden, wat niet denkbeeldig is, Portugezen... Uh, dan geldt het daar dus ook voor. Meneer Van Gol, zou u wel willen meebetalen, überhaupt? Uh, wij zullen als werkgever, maar dan geldt dat voor we alle werkgevers... nu onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, dat om te is bij mens... alle werkgevers, worden ik om... net zeggen. Ja, omdat uh, he, iedereen moet natuurlijk integreren. We moeten natuurlijk ook uh, oppassen als we deze plannen naar buiten brengen. Wat is de buitenlandse beeldvorming uh, over Nederland? We, he, we hadden in het begin van het jaar al de tsunami van Polen. De werkloze Pool moest terug. Nu wordt er al in de buitenlandse pers geschreven... iedereen moet na drie maanden in Nederland pools gaan leren. We moeten natuurlijk ook gaan oppassen met alle regels die we gaan stellen... Dat de uh, arbeidsmigrant in de toekomst nog wel naar Nederland wil komen. Hoe ik u, en u zeggen, ik ook... ben er niet zo blij mee, of zegt u nou, het is wel een goede maatregel? Nou, ik, ik vind een goede het? maatregelen om mensen die uh, hier willen blijven, die willen integreren. Uh, of die he, lange tijd hier gaan blijven, dat die echt Nederlands leren, die moet het moeten het integreren. Wel drie, maanden zijn misschien. Maar drie maanden is absoluut te kort. En ik wil ook even uh, de vergelijking met de gastarbeiders uit de 60 70 jaren. Het, het, het probleem van de Turkse en de Marokkaanse mensen is die kunnen niet terug zonder hun rechten te verliezen. Want als ze dan uh, terug gaan naar Turkije en ze willen Nederland komen... komen ze niet meer in. Ja. De tijdelijke arbeidsmigratie is wel permanent hier... maar de tijdelijke arbeidsmigrant is niet permanent hier. Daar wil ik mee zeggen. Zij kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Dus het is een hele andere uh, groep waar we nu over praten... Uh, dan we in de 60 en de 70 jaar hadden. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Martijn van Dam, Tweede Kamerlid van de PvdA, hartelijk dank. En Frank van Gool, directeur van Otto Workforce, ook bedankt. Graag gedaan. De televisie vandaag. Nou, als ik vanavond dus lekker in de bank hang... zonder de bedwansen, dan kijk ik naar Madagaskar. Dat is een rustgevende documentaire over dit Afrikaanse eiland... met bossen vol omgekeerde bomen... met bizarre rotswoestijnen en rare halfapen... Denk maar aan de gelijknamige tekenfilm. Om tien over half negen op canvas. En houdt hij van Lady Gaga, Coldplay en Snow Patrol en van kinderen in nood. Dan kunt u kijken naar het eenmalige concert dat deze artiesten, en meer ook, gaven voor Children in Need. Dat is een organisatie die ervoor zorgt dat Britse kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving om negen uur op BBC1. BBC, ik vind het altijd lastig. En ook bijzonder de ITVA-documentaire cafévaart in crematorium. Tijdens goedkope bustochten worden mensen verleid flink in de buiten te tasten. En dat is een verkoopmethode die nu zelfs het uitvaartwezen heeft bereikt. Om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg, je hebt nog 17 seconden. Leo van de Groot ken ik vooral als de man die mij leerde tien. Stiliden, leerde kennen. En Todd runner is nu tegenwoordig de directeur televisie bij SBS. Daar gaan we over praten over hun, uh, hun aanval op uh, RTL. En de stelling straks in stand.nl. Het is goed dat Louis van Gaal, directeur van Ajax wordt. Dankjewel Jurgen, tot zometeen. Surf naar de gids.fm. Ik twaalf 12 op deze zon. Als politici niet eens kunnen glimlachen, wat hebben we überhaupt aan ze? Laat me eerlijk <laughs> zijn. Belangrijke en gewone mensen. Het blijkt dus dat 60% van de Nederlanders het toiletgedrag bewust uitstelt. Je moet even en dan kan je dat wegstoppen. Kan je nog een keer wegstoppen, maar daarna moet je niet meer wegstoppen. Over de zin en onzin van het leven. Als ik aan papa dacht, dan dacht ik gewoon aan papa in de hemel. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Berlusconi moet kotsen van al die politici. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Doei. Tabi! De marsel. Tot ziens. Houdoe. Groeten. Adios. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken. Laat u niet verrassen...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 Kom naar Caro's Inspiratie 2011. Bestel je ticket voor slechts 10 euro op caro.nl. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Bent u vaak moe? Heeft u veel dorst? Moet u vaak plassen? Neem dan geen risico en doe de gratis bloedsuikertest tijdens de Diabetesweek in de apotheek. Van 14 tot en met 19 november. Meer weten over diabetes? Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker.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 Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met Beavard topkwaliteit, zoals Care Plus brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. Beavar, de mensen die van dieren houden. Het zijn feestdagen bij NRC. Daarom nu niet voor 99, maar voor slechts 49 euro de exclusieve Blue Note Jazzbox. De 15 beste Blue Note Jazz albums plus 15 spannende biografieën. Ga snel naar nrc.nl/slash jazz. Beafar vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. Beavar, de mensen die van dieren houden. Of kijk op beafar.nl. Dit is Radio 1.